Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Opletten als je nog van plan bent een vliegvakantie te boeken. Schiphol schrapt tot begin volgend jaar duizenden vluchten. Door het personeelstekort kan de luchthaven de veiligheid niet meer garanderen, zeggen ze. Al eerder cancelden ze vluchten, maar nog nooit voor zo'n lange periode, zegt mijn collega Nina van de economieredactie. Dat doen ze omdat ze zeggen dat luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan die duidelijkheid. Net als de reiziger die behoefte heeft aan, aan, een, aan een planning en aan duidelijkheid. KLM is niet blij met het besluit. Volgens de maatschappij ontstaat op deze manier een uitzichtloze situatie. De Belgische justitieminister hoeft niet langer onder te duiken voor ontvoerders. Wel staat hij nog steeds onder hoge beveiliging. De minister zat sinds vrijdag met zijn vrouw en twee jonge kinderen in een safe house. Omdat criminelen hem mogelijk wilden ontvoeren. Daarvoor werden vier verdachten in Nederland opgepakt. De opkomst voor een vaccinatie tegen apenpokken valt tegen, zegt de zorgminister. Er zijn nu ongeveer 13.000 mensen gevaccineerd en het RIVM had op een hogere opkomst gerekend. Maar waarschijnlijk speelt de snelle daling van het aantal besmettingen mee bij de keuze van mensen om een prik te halen. En met al die stijgende energieprijzen zijn steeds meer mensen op zoek naar manieren om de warmte binnen te houden. Maar zelf je hele huis isoleren is vrij prijzig. En zo makkelijk nog niet. In Amsterdam is daar een oplossing voor bedacht. De fixbrigade. Dat is een klusbus vol met handige harries. En onze verslaggever reed mee met die bus en ging langs bij Kobi. wat moet er allemaal in uw huis gebeuren? Als je me dood. Zal ik het eens dus even aan de mannen gaan vragen? Want die zijn niet tenslotte. Hè? Wat bent u aan het doen, Mohamed? Ja, ik doe uh, radiatorfolie. Radiatorfolie. Radiatoris. Dus dat de warmte niet naar buiten gaat, maar in de kamer blijft. Precies. Ik denk wel dat u er vanavond warmpjes bij zit. Maar dan moet het eerst opgewarmd worden. <laughs> Want het is nu sterren van scout. De Fixbrigade rijdt straks ook in tien andere gemeenten rond. En dan nog het weer, hier en daar nog een bui. Vanavond klaart het op. Morgen een droge zonnige dag, dan een graad of 16. En het weekend weer gaan we het maar niet over hebben. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam bij Amsterdam. Op de A10 Zuid, richting de A10 West. Tussen Amsterdam Centrum en knoppen de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 I wasted my hours living like a coward. I should have been golden, a child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 Zo staan hoor, Marcus van Dam. Want uh, er, is, uh, er zit een beetje een webcam op uh, te tuigen. En het vleugelmoetje dan gaat dat in één keer los. Ja, dan valt het vleugelmoesje op de grond. En dan zie ik uh, twee, twee handen aan dat ding. Want anders donderstraalt die webcam uh, naar beneden. Maar goed, uh, het is allemaal enigszins goed gekomen. Want uh, vanavond hebben we niet Joey Louis in de news uh, in de studio. Maar Jong Louis. En dat is iets heel anders.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 Family tree is torched I have clever brains In the custody bed Dull and delish the reservoir Now hebben we dit nummer ook al laten horen. Jack Judah. Hij komt uit Beverwijk. En het nummer dat heet Another Me. En een goed verstaander heeft een half woord nodig. Want het is een beetje in de stijl van Joshua Daniel. En dat kan ook kloppen. Want Jack Judah brengt zijnzelfde werk uit bij hetzelfde label als de eerder genoemde Joshua Daniel.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 want deze klinkt totaal anders dan het vorige album. Ja, dat zeker. Maar dat is ook, uh, ook de verdienste omdat we nu met z'n drieën uh, hmm. zitten. Of zijn, zijn, zijn natuurlijk. Ja. En je kunt totaal nieuwe invloeden. En, uh, Ja, ik, natuurlijk. Vorige album zat ik net anderhalf jaar de, op de HKU. En daar ben ik nu van afgestudeerd. En ik ben inmiddels lid van een. Uh, een een Discord-groep waar je zoveel van leert dat je dat er eigenlijk. Uh, ik dus denk, oké, okay, als ik dit veel eerder had geweten, dan was het... Vorige, maar dat is altijd achteraf. Hè, is dat, uh, en het is gewoon heel mooi om te zien wat die leercurve eigenlijk uh, is. Ja. En ik ben heel benieuwd waar we waar bijvoorbeeld over een jaar staan. Of zo. Ja. Uh, was dat, was dat uh, verhaal met dat strijkwartet dan ook uh, een soort van ontdekkingsreis in dat opzicht?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 Live met een heel Strijkerskwartet zou zijn. En toen zei Tess van ja, ik heb nog wel het uh, orkest waar ik heb gespeeld, te Crea, dus stuur ik wel even een berichtje. En uh, nou ja, zie hier drie, vier, een half jaar later uh, sta je gewoon met een Strijkerskwartet op podium te spelen. <laughs> ja. ja, want dat vond ik ook vrij uniek, want uh, het gaf me uh, allemaal een beetje een klassiek tintje, had ik een beetje het idee. Ja, precies. Ja.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 Nee, maar niet. ja. Wel, ja. Het is, uh, ik, ik denk dat veel meer mensen het hebben als ze uh, misschien een, uh, een instrument hebben liggen. Ja. Uh, doe je bepaalde grepen met een klarinet en dat heb je ook met andere instrumenten of met gitaar of zo. Hmm. Als je dat een, een dagje weer uh, een half dagje doet, dat je. Oh, ik weet eigenlijk nog heel veel dingen ja. van natuurlijk. Ja, want dat was een bijzonder nummer. Het uh, <laughs> is, dat is een, keer een moeilijk uitspreekbare naam. Skogat heet het toch? Scopegat, ja. Ja, um, en, en, en dat, ja wat dat wij je zeggen? Het Noorste, dat betekent Noorse boskat in het Noors. Oh, een Noorse ah, jij, hebt, jullie hebben natuurlijk iets met katten, want uh, dat ja. weet ik ook.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 Low Ericsson ja. is het tegenwoordig. Ja. Waar kunnen ze dat uh, vinden? Uh, op Spotify, op iTunes, Beatport, vast wel, uh, Apple Music, uh, Deezer heb je nog. Heel veel streaming die ze tegenwoordig. maar vooral Spotify. Uh. Duidelijk verhaal. Ja. Um, dan gaan we nog even één track uh, laten horen van uh, het album Evolver. Het laatste nummer, namelijk All the Dreams You Took.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 wat je met me doet Dus shawdy mag ik effetjes met jou Dan kom ik rennen naar je toe Want ik ben meer dan gek op jou hey, Ik weet niet wat je, wat je, wat je met me doet Oeh, hey shawdy Kom even mee naar mijn party Ik ben aan het vijfde hier En het is geen bakardi Ik zag je daar staan in je eentje ik speer het leek even op het teken Jij en ik zijn mijn geest dus we kunnen spissen oh. Kom neem er nog eentje Ik voel hem al, ik moet even gaan bewegen Ik wil je zeggen wat ik voel niet een beetje Ik zeg het zelf als je mijn hand begint te dus zweten. Ik zie mijn door het tijd voor een jeetje Ik zeg gewoon oh, zelf, kom je mee naar het feestje Ik heb een afterparty, vraag je mensen even We pakken op boven, zond naar de stad Maar je geen zorgen, wacht even, mij je app even Misschien is het te vroeg Ik weet niet wat ik zoek Maar ik vind het bij jou Door wat je met me doet Het is nog niet te laat, we kunnen gaan tot ochtends vroeg In Mijn bed is nog een plaats als je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 want ik ben meer dan gek op jou. Gek op hey, jouw ik geef niet wat je wat je wat je met me doet. Oeh. Ik ben niet boos met teleurgesteld. Ik ben niet boos. Met de...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 More frightening than a blank white page Is it full of possibilities En dat was hem, deze van Lisette Viva. Die komt dus 20 oktober hier naar de studio. En de EP die komt eraan. Het is haar eerste EP. En in 2020 was ze hier dus ook. En dat was midden in de pandemie dat dat gebeurde. Toen hebben we er geloof ik drie of vier van die live sessies gedaan.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 Eater